Hier worden die waarnemingen gekleurd door onze interpretaties. Dus in hoeverre kun je je eigen waarnemingen echt vertrouwen? Arnon Gunberg in Paflof. Straks van kwart over zes tot zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is summer sale bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40 procent... het tweede kussen voor de halve prijs...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 5 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Egypte telt de doden na bloedige nacht van protesten. Overlast door hevige onweersbuien lijkt mee te vallen... en vakantiedrukte op de Europese snelwegen. Het weer, de zwaarste buien, hebben het land verlaten... maar vooral in het noorden blijft nog regen of onweer mogelijk. Op andere plekken zonnig en nog ruim boven de 20 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de buienkans weer toe... opnieuw met onweer en mogelijk zware windstoten... En Morgen overdag trekken de meeste wolken en buien weg en wordt het ook iets koeler. In Egypte zijn tientallen doden en honderden gewonden gevallen bij de massademonstraties. Honderdduizenden tegenstanders en aanhangers van de verdreven president Morsi gingen gisteravond de straat op. Correspondent Sander van Horen in Cairo. Uh, Sander, eerder werd gesproken over misschien wel meer dan 100 doden. Wat weet jij inmiddels over het exacte aantal? ...dat het gewoon nog altijd niet duidelijk is. Je hebt het officiële aantal van het ministerie van Volksgezondheid... ...maar die telt wat er officieel in de mortuaria wordt binnengebracht. Uh, maar hier liggen nog altijd heel veel uh, gewonden in de ziekenhuizen. Net even wezen kijken. Uh, doden heb ik daar niet meer gezien... ...maar er zit dus een verschil tussen wat er hier uh, uh, bekend is... ...en wat er bij het ministerie bekend is. Nou verliep het gisteravond aanvankelijk allemaal rustig. Waarom ging het nou mis? Omdat een groep jongeren van de demonstratie hier op het Grote Plein voor de moskee, waar die demonstratie nog altijd uh, aan de gang is, de hele tenten zijn ingericht, uh, daar liggen mensen nu vooral te wachten totdat de zon ondergaat en er weer gegeten mag worden. Uh, maar een groep hier vandaan uh, probeerde uh, een buurt uh, te blokkeren. En daarbij raakte ze slaag met de politie. Versterkingen van beide kanten werden aangerukt. En daarbij is volgens het leger alleen vragas gebruikt. Maar volgens de verwondingen hier en de doktoren die die verwondingen behandelen... is het daadwerkelijk geschoten met hagel, maar ook met scherp. Jij bent nu op de plek waar de aanhangers van president Morsi demonstreren. De moslimbroeders, zal ik maar zeggen. Hoe is de sfeer nu? Dat vind ik lastig te zeggen. Het is een rare mix tussen woede, ongeloof, vastberadenheid en bedruktheid. Uh, omdat als je. Uh, ...met de mensen praat en ietsje verder praat en vooral zonder microfoon erbij praat... ...mensen ook wel snappen dat Morsi niet terugkomt. Maar wat dan wel? En de mensen hier zijn gewoon heel erg bang zodra ze hier weggaan... ...dat ze ondanks uh, de toezeggingen tot het tegendeel van uh, de interim premier... ...dat ze dan uh, opgepakt worden en weer behandeld zullen worden zoals onder Mubarak. En dat betekent in de gevangenis worden gezet, gemarteld, gedood. En dat is iets waar ze geen van alle trek in hebben. Dus een hele rare mix van gemoedsrust...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 Nederland had vandaag last van hevige onweer. De buien trokken van zuid naar noord over het land. Het KNMI gaf de waarschuwing code oranje af voor extreem weer. Er steekt uh, een enorme wind op. Er komen zware windstoten dus in voor. Uh, er zit hagel in. Het regent heel hard. Veel bliksems. Wat vooral belangrijk is, is ook het plotselinge karakter. Het gaat allemaal heel snel. In één steekt die wind op. dus. Uh... En ja, je kan er heel erg overvallen worden dan. De eerste problemen doken op in vrouwenpolder aan de Zeeuwse kust. Daar werd het strand ontruimd. Honderden deelnemers en toeschouwers van een beachvolleybaltoernooi moesten naar binnen, vertelt de strandwacht. Ze moesten in plaatselijke paviljoen, het strandpaviljoen, moesten ze gaan schuilen. Het was even krap inderdaad, maar uh, toch eigenlijk ook wel weer gezellig, uh, zonder incidenten uiteraard. Een paar uur later kreeg het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde de buien over zich heen. De organisatie had voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben verschillende dingen aan de tenten gedaan, bepaalde tenten losgemaakt, uh, We hebben wat meubilair bij elkaar gepakt, dingetjes weggehaald. Uh, Mocht het we weer wat sterker aanhouden, dan kunnen we ook nog, uh, gaan we eventueel een podium sluiten. Maar vooralsnog uh, gebruiken we gewoon dat mensen daar kunnen schuilen tegen de regen. Rond half vier hadden de laatste buien het noorden van het land verlaten. Het weer zorgde nergens voor grote problemen. Hier en daar overstromingen en daar waren er wat bomen om. Op a 27 gebeurde een ongeluk waarbij één gewonde viel. In Frankrijk was de schade na het noodweer een stuk groter, zag correspondent Frank Renaud vanmiddag. Met name de regio poitou charentes aan de Atlantische Kust is heel zwaar getroffen. Daar zitten meer dan 100.000 huizen zonder stroom. Er zijn in totaal 14.000 blikseminslagen geteld. In Bordeaux, in de stad, in het centrum, zijn er een paar straten... waar het water één meter hoog staat. En komende nacht wordt in Frankrijk opnieuw zwaar weer verwacht. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Nou, niet alleen ellende met het weer vandaag in Frankrijk... ook problemen op de weg. René Passet van de ANWB, Goedemiddag. Goedemiddag nee. Hadden vakantiegangers nou nog veel last van het nood weer daar? Nou, ze hadden uh, zowel last van het noodweer als van extreme hitte. Want op andere plaatsen was het weer uh, juist heel warm met 35 plus uh, graden. Sommige plaatsen 37 graden. Uh, dat noodweer dat ging vannacht over Frankrijk. Nou, dus daar hebben we niet zo heel veel automobilisten hinder van gehad. Maar het was vanochtend uh, speelde het in België. En daar kregen we inderdaad verschillende berichten... van wateroverlast en over uh, ondergelopen snelwegen. En dat speelde later vooral rond Rotterdam... waar de A20 uh, blank kwam te staan. Ja, en rond een uur vanmiddag was het de drukst op de Europese wegen. Nog niet echt een zwarte zaterdag, maar toch druk. Hoe is het er nu? Het is nu in ieder geval een, een heel stuk beter. We hadden op het hoogtepunt inderdaad 574 kilometer. Dat is toch de moeite. En dat was vooral te merken... op de de snelwegen naar het zuiden in Frankrijk zoals de A7 en de A10 nou nu is het ten zuiden van Bordeaux op de A63 nog aansluiten naar de Spaanse grens. Op die A7 de route door de Ronde Vallei is de grootste drukte naar het zuiden wel voorbij, maar richting het noorden staat het nog wel op een aantal plaatsen vast Duitsland, daar is het al de hele dag enorm druk op de A7 tussen Hamburg en de Deense grens. Er is daar een brug en die is, uh, ja, er is maar één rijstok open voor auto's in beide richtingen de wachttijd loopt er op tot twee uur en dan de verwachtingen voor de zondagsrijders, voor de mensen die morgen op pad gaan. Wat wordt er wat, wat, wat, wat, voor dag? Nou, daar kan ik, uh, kan ik kort over zijn, René. Dat valt reuze mee. Meestal zien we zondag uh, nauwelijks files en morgen is echt een veel betere reisdag dan vandaag. René Passet, dat is goed nieuws. Dank je wel. Feyenoord gaat de plannen voor het eventuele nieuwe stadion opnieuw onderzoeken. Een drietal gaat de komende maanden bekijken hoe de plannen er precies voor staan. Twee van de drie namen zijn al bekend. Hans Vervat en Jos van der Vecht. beide zijn commissaris bij Feyenoord. En Van der Vecht legt uit wat ze precies gaan onderzoeken. Waar staan we eigenlijk? Wat zijn er allemaal voor plannen geweest? Hoe zit het met het draagvlak? Zowel bij supporters als bij de politiek. Want daar was natuurlijk ook een nodige discussie om eind november een advies te kunnen uitbrengen hoe het nou verder moet... met, uh, met dit belangrijke discussiepunt zoals gebleken is de laatste maanden. Wie de derde verkenner wordt, moet binnenkort duidelijk worden. De plannen voor een nieuw stadion kregen geen steun in de gemeenteraad van Rotterdam. De stad moest voor 165 miljoen euro garant staan... maar de meeste partijen durfden dat niet aan.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 In de voorstad van Miami heeft een man zes mensen doodgeschoten. Dat gebeurde in een appartementencomplex. De politie ging na een melding naar het gebouw en vond er twee lichamen. De schutter sloot zich op in een appartement. De politie omzingelde het gebouw en schoot hem dood. Hij hield daar twee mensen onder schot toen de politie ingreep. SWAT units moved in and shot and killed the suspect. At the time, the suspect was holding at least two hostages at gunpoint. The end result: seven people have lost their lives in this incident. Six innocent victims and the one-shooter. Het is nog niet duidelijk waarom de man de 6 heeft doodgeschoten. Langen nou, weer even terug naar een EPAZ bij de ABB. Want we hadden het al over het buitenland, maar hoe is het op de Nederlandse wegen, René? Een stuk beter, maar wel een hardnekkige file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Daar is vanmiddag een auto met caravan geschaard. Het opruimen duurt vrij lang en daarom nog steeds file tussen de afrit Soest en Naarden. 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Tot slot nog even, het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. Tientallen doden bij confrontatie tussen voor- en tegenstanders van nieuw bewind Egypte. Amper schade door hevige buien, maar vanavond en vannacht opnieuw kans op Pieterron weer... En nieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw stadion van Feyenoord. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn bij het Sportforum. We gaan straks uh, verder praten met onze drie gasten... over uh, de sportverhalen van afgelopen week. Maar eerst even naar het sportverhaal van, laten we zeggen, tien minuten geleden. De finish van uh, Classico San Sebastian. Gio. Ja, Tony Gallopin dus solo als eerste over de streep en dat. Terwijl die, ze vertelde hij tenminste zojuist in een interview aan de Baskische televisie teleurgesteld dat de Tour de France was teruggekomen met die 58ste plek. Hij had er veel meer van voorgesteld nam voor de eerste keer deel aan de Classica Reweg in de beklimming van de Arcalais. het laatste klimmetje van de dag... en hield dus die voorsprong op de streep ook vast. 28 seconden voor op de nummer 2, Alejandro Valverde. Dan op de derde plek Roman Kreuziger, twee gekende toerdeelnemers dus. Alejandro Valverde, achtste en Kreuziger, vijfde in de afgelopen toer. Dan op de vierde plek Mikel Nieuwe en op de vijfde plek Nicolas Roach. Dan gaan we even wat verder kijken. Dan komen we de eerste Nederlander tegen op de negende plek... Niet zo verrassend dat dat Bouke Mollema is geweest. Die gewoon wel een prima seizoen toch weer aan elkaar rijdt. Even de uitslagen, de belangrijkste uitslagen op een rijtje. Negende in de Waalse Pijl. Tiende in de Amsterdam Goldrace. Tweede in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. En zesde in het eindklassement van de Tour de France Mollema. Hier dus opnieuw negende, net als in de Waalse Pijl. Op de tiende plek Sylvain Chavanel, dat is wel interessant. En dan komen we op de twaalfde plek ook nog Robert Geesink tegen. Die dus ook goed heeft meegekoerst. maar toch net tekort kwam om mee Mee te kunnen met de echte mannen daar aan de kop van de wedstrijd. 51 seconden was de achterstand van die groep met Mollema. Met Geesink, Wout zat daar ook bij. Die eindigen dus op minder dan een minuut van de winnaar. Er had dus meer ingezeten voor die Nederlanders, maar het zat er niet in. Tony Galopin won de Klassica San Sebastian. Robin Haas heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Gestaat. Hij was in de halve finale na spannende strijd te sterk voor de Spanjaard Feliciano López. 4-6, 6-1 en 6-4. Het is voor Haase de derde ATP-finale in zijn carrière. De nummer 57 van de wereld was de afgelopen twee jaar de beste... op het greffel van Kitzbühel in Oostenrijk, in Zwitserland. Moet het in de eindstrijd opnemen tegen de Rus Michael Jusni. die in twee sets te sterk was voor Victor Hanescu uit Roemenië. Jusni was onlangs in de eerste ronde van Wimbledon... nog in drie sets te sterk voor Robin Hazen. Nu gaan we verder met het forum hier te gast. Bar Bart Jongman van de Volkskrant, van ten van de Telegraaf en oud schaatser en nu schaatscoach Bart Veldkamp. Uh, ik wilde nog even een klein staartje geven aan het IJsdoomverhaal. Uh, er wordt dus beroep aangetekend door Zoetermeer en uh, door uh, Heerenveen tegen de voorlopige vergunning voor het ijsdome in Almere. Um, we hebben nu uh, behandeld dat het uh, nou ja, eigenlijk een heel slecht idee is. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar zouden we ook even kunnen kijken naar... hoe mooi het voor het schaatsen zou kunnen zijn, Bart Veldkamp? Twee ja. 400-meter banen, uh, alles erop en eraan. Uh, zelfs de horeca en, en hotels, alles eromheen. Uh, fitnessruimtes, ja. uh, shorttrackbanen, ja. ijshockeybanen. Ja, Geweldig, ja. toch? Ja, ja als, dat allemaal, als het allemaal klopt. En dan waar het dan ook komt te staan. Natuurlijk is dat, is dat heel erg noodzakelijk ook. Als je als schaatsland uh, medailles wil blijven winnen. Want het is eigenlijk onze enige sport waar we echt stabiel in zijn. Ja. Voor de winterspelen. Ja, zeker moet het er komen. Alleen het... het uh, ik verbaas me vooral, en dat is een beetje de discussie hier... over hoe de procedure is. Hier is niet de discussie dat die baan er wel of niet komt. Nee. Dat, maakt niet zo, dat is niet zo erg. Als het maar eentje is die op gezonde exploitatie berust is. Dat is, dat is namelijk het belang van de duurzaamheid van zo'n accommodatie. En, en het gebruik ervan. Ja. En dat, dat mis ik een beetje eigenlijk in het hele verhaal. En, en ja, we verbaasden ons hier over de procedure. Ja, de procedure. Maar kun je daar overheen stappen eventjes, Bart Jongman? Of gaat dat ook gewoon niet? En nou, kijken naar dat... hoe, mo hoe mooi het zou zijn. Ja. Nou ja, wat, wat ik een beetje in discussie mis is ook dat het een, een, een of-of discussie is geworden. En, uh, ja, ik, heb, ik heb de indruk dat uh, nou ja, Heerenveen komt er sowieso. Dus Je zou je kunnen voorstellen En de, de, de, de, de mensen in Zoetermeer die ik sprak... Die, die zijn ook best wel voor de porren. Dat je een soort uh, samenwerking creëert tussen die twee banen. Ja. Dat je de innovatie zoekt in Zoetermeer en de traditie in, in Heerenveen uh, in stand houdt. Ja. Maar hoe komt het ja, nou toch dat... dat hier allerlei plannen op tafel komen? Ja, dat is een gebrek ja. aan die visie. Er is eigenlijk geen visie vanuit de KNSB hoe, zeg maar, uh, regionaal de banen, moet, banen moeten verdeeld zijn om talent op te wekken, uh, mm -hmm. op te leiden. Dat is een ander verhaal. Maar, uh... <lacht> Laten we het voorlopig even bij opleiden houden. <lacht> maar uh, ja, dat kan ook met Vriesdroog te maken hebben, maar... En dan gaan we heel selectief werken. Nee, maar. Kijk, je, je, gaat, je gaat kijken naar waar moet talent vandaan komen. Die, die moet, dat moet gevoed worden. En, um, en uiteindelijk zie ik dat nou ook nergens terug. He, je, je kan wel een topsportbaan bouwen, maar als de aanvoer stokt... als er geen goede trainingslocaties zijn waar talent ontwikkeld wordt... Ja, dat moet er eerst zijn. En dan is uiteindelijk waar die topbaan staat... Is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Dat andere is veel relevanter dat er in Noord-Holland een goede baan is. Dat er in het westen van het land, in het midden en in het zuiden en het, en het oosten van het land dat daar goede locaties zijn. En als je dat in een beleid meeneemt, dan kan je op een gegeven moment die discussie, wat Bart mm -hmm. net zegt, van. Hey, er zijn drie initiatieven. We willen heel graag mensen willen iets bouwen. Dat past precies in onze visie. Waar kunnen, wie kunnen we gebruiken en wie gaat ermee in het totaalplaatje. En nu is het maar. Één hey, een, een baan, hele mooie baan, maar goh, uh, met, met gadokranen en alles erop en eraan. Ja, jammer. Maar dat, dat is niet eigenlijk waar, de, waar een sport op zit te wachten. Is er naar nou jullie visie jaar. gevraagd? Nee, ja, er wordt nooit wat gevraagd eigenlijk. Er wordt wel eens wat gevraagd, maar er wordt bijna nooit wat gedaan. Ik bedoel, dat motiverend is natuurlijk het arts-schenk-rapport. Dat is dan een keer uit het hart van, van, van schaatsen geschreven, van schaatsers. En dat wordt zo heb ik een keer, in de kast gedouwd. Dus ja, de, nee, de, de illusie dat wij uh, in stem hebben in dat hele verhaal... richting een bond, die hebben wij al lang opgegeven. Hoe denk je dat dit af gaat lopen, Valentin? Nou, er zal uiteindelijk zal er wel een, ergens een baan komen. En het is wat uh, Bord zegt. Uh, ja, er moet, er moet visie achter zitten. En je kan een hele mooie baan bouwen. Maar daar ga je natuurlijk niet harder van uh, schaatsen. En daar gaan waarschijnlijk ook niet meer mensen doorschaatsen. Dus er zal inderdaad in de regio's... ja, daar zal een visie op een jeugdbeleid uh, moet plaatsvinden. Los van de baan die gaat komen. En dan moet die baan, als die er komt, moet die nog exploitabel zijn. Ja, en uh, hoe heet het? ik woon vlakbij de Uithof en ik lees daar ieder jaar verhalen over. dat er weer moeite is om uh, het gas, water en licht te betalen. En dan is er een lek en dak en dat kunnen ze niet betalen. Dus dat is toch wel heel moeilijk om een schaatsbaan exploitabel uh, te houden. Ja, en uh, voor de rest uh, denk ik dat er ongetwijfeld wel wat zal komen. want er moet geld verdiend worden. Dus... Ja. Maar wat jullie betreft niet in Almere. In ieder geval niet met dit plan, Bart nou, Jongman. Als dit plan financieel teugelijk blijkt te zijn... wat ze nu gaan onderzoeken, ja. Ja, waarom niet? Het is, het is uh, geografisch een interessante locatie... lijkt me tussen Friesland en de Randstad. Dus vanuit dat oogpunt uh, lijkt me Almere geen slecht idee. En je vindt ook niet dat je de traditie hoog moet houden? Nee, dat vind ik niet, nee. nee. nee. Nou, maar dat is wel een beetje het en-en-verhaal wat Bart net vertelde. Van je kan en Herenveen en Almere. Ja. Het kan toch heel ja. goed naast elkaar dus... leven. Ja. Nou, het enige nadeel is dat in, in, in Noord-Holland... heb je vijf ijsbanen. In een straal van 20 kilometer rond Almere. komen er er vier tegen of drie tegen? En dat, daar is ook heb nooit naar gekeken. Wat gebeurt, wat is het effect op die banen? Ja. En komen de mensen wel uh, naar, naar Almere trainen... die in 20 kilometer wonen... Je het verkeer tegenwoordig. Ja, Het is iets beter, maar je gaat niet voor je plezier in de file staan. Dan ga je toch uh, weer in Utrecht trainen of in Horen of uh, in, uh, in Haarlem. Dus ja, dat zijn allemaal dingen. Ik vraag me af of het daar echt goed naar gekeken is. En je ziet zelfs uit Zuid uit uh, gewest Noord-Holland... waar natuurlijk uiteindelijk de KNSB is opgebouwd is dus uit de gewesten... Mm -hmm. Ja, daar komt ook een vraag van, ja, hallo, uh, past dat wel in ons, uh, ons beleid? En, maar goed... Ik ben als topsporter blij met een nieuwe locatie. Maar het, het moet wel iets meer hout snijden dan alleen Precies. maar een Voorlopig beetje op grote vraagtekens. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. Voor uh, drie ja. dagen ja. na de Tour. Ook leuk hoor. Ons er weer een klein bommetje in de wielerwereld. Uh, een Franse Senaatscommissie presenteert een lijst van wielrenners... die tijdens de Tour van 1998 EPO hebben gebruikt. Het is uh, het resultaat van hernieuwd onderzoek van ingevroren urinestaal. Dat onderzoek vond uh, al jaren geleden plaats. En op die lijst prijken de namen van uh, diverse toprenners... Uh, ook de nummers 1 en 2 van die Ronde van Frankrijk. En de Nederlander Jeroen Blijlevens. Um, Bart Jongman, was jij, <laughs> raak je nog geschokt van zulke lijsten? Nee, zeker niet als we het over die periode hebben. Nee. De eind jaren 90, dat is denk ik tamelijk afdoen in het rapport van de commissie Zoortager. Ja. Aangetoond dat het overgrote deel, 80 en waarschijnlijk meer procent... Uh, gebruikt in die tijd uh, EPO of andere doping. Ja. En ja, dat TVM uh, in casu Blij Levens daarbij hoort, dat verbaast me nog minder. Mm -hmm. um, vind je het goed, want er komen we straks bij, bij Bart ook uit... want jij zei net, ik vind het wel erg dat dat zo in niet ja. open is. Vind jij dat ook? Dat, dat vind man? ik zeker, ja. ja, ja. Want het, het leidt ook weer af van de discussie. Het... Van de Senaat heeft een rapport gemaakt wat breder is dan wielrennen. Uh, uh, kijkend naar hoe, hoe uh, dopingprocedures werken, hoe controles uh, uh, worden uitgevoerd. Of dat gestroomleden kan, of, uh, nou ja, of dat wel adequaat en, en, uh, en logisch gebeurt. En uh, vervolgens gaat de discussie over een lijst. Ik weet niet precies hoe, hoe die procedure is geweest in Frankrijk. Ik snap nog niet zo goed wat die lijst te maken heeft met de oorspronkelijke opzet van dat van senaatsrapport. Misschien dat ze de, de publiciteit dachten te halen met die lijst. Maar het, het is net als met die commissie zoogdrager. Iedereen heeft het over, die, die 80% die destijds doping gebruikt. Terwijl interessant aan het rapport van commissie zoogdrager is. De aanbevelingen die worden gedaan om het uur en de schone te maken. Ja, door dus zeg je. Gewoon ja. doorgaan. Ja. In ja. plaats van terugkijken. Nou ja, ja, het doorgaan is ook een kwestie van terugkijken. Want je moet uh, uh, lering trekken uit de lessen van het verleden. Maar ik, ik vind het jammer dat, dat de discussie nu weer dus heel erg op die, die lijst uh, is gericht. Maar als je lering wil trekken uit het verleden... is het dan niet noodzakelijk dat gewoon openheid van zaken wordt gegeven... over alles uit het verleden? Dus ook de namen? Ja, maar dat, ja, het heeft toch op zich niet zoveel met de namen te maken... Het gaat om wat erachter zit. En niet mm -hmm. zozeer. De, kijk, die, die renners zijn gewoon een slachtoffer van de situatie geweest op dat moment. Die moesten wel. Maar op, op, dat, op dit moment zie je, die, die Senaatscommissie... die moet natuurlijk ook scoren. En het eigenlijke doel was inderdaad om het blootleggen van hè, wat, wat gebeurt er? Wat, wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we het stroomlijnen? En nu gaat het alleen maar over de, over de namen. Dan denk ik ook van ja, dat schiet ze doel voorbij. Maar politiek scoor je er wel mee. En dat zou ongetwijfeld wel weer de bedoeling zijn. Want dat soort mensen hebben helemaal Het belang van de sporters hebben ze helemaal niet voor maar, ogen. Maar, maar Valentijn, vind je de wielrenners echt slachtoffers? Nou, voor een gedeelte zijn het inderdaad slachtoffers. Jeroen, blij staat natuurlijk niet op zich. Daarnaast zijn er ook andere slachtoffers gemaakt die niet hebben gebruikt. Laat ik dat ook voorop stellen. Maar veel mensen zijn natuurlijk slachtoffer van de situatie op dat moment geweest. En ja, uh, thuis en de twee kinderen had hij misschien een hypotheek. En uh, ja, dan is het uh, of afhaken en de bouw in... Of meedoen met uh, de 80, 90 procent uh, die EPO gebruiken. Nou ja, dan is de keus vaak snel gemaakt. Ja, en het vind systeem je, dat. Ja? Ja. Het systeem, kijk, er zijn mensen die er toen in zaten... die zitten nu nog steeds in het wielrennen. Ja. Ploegleiders, vanjeurs de, en dergelijke. Dat ja. is, kijk, daar zit veel meer een continuïteit... dan die renners die elke keer voorbij komen. Dat zijn elke keer anderen. En toch blijft een bepaald systeem bestaan. En dat ze daar nou... Daar eens als ze daar nou echt heel erg goed in gaan duiken... dat is veel interessanter dan dat iemand bekent en dat hij dan weer zegt... en dan, dan blijkt van ja, hij heeft toch weer niet gezegd dat hij in dat jaar gebruikt. Nee, dat is allemaal leuke en aardig, maar het is niet de kern. Dus dan los je het probleem niet op. En je, je, ik bedoel, je moet gewoon de strijd aan gaan met doping. Dat blijkt nou eenmaal zo, dat zal altijd zo blijven. Uh, uiteindelijk zijn dat altijd de systemen die werelden in stand houden. En niet die pionnetjes die uiteindelijk in de daglicht staan. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, uh, ik denk dat zelf ook wel eens. Um, zeker met het tekenen van, hè, uh, laten we zeggen, het contract. Nee, ik heb daar niet aan meegedaan, ik, ik behoorde daar niet toe. Op basis van die handtekening krijg je een baan. Ja, huh? nee, ja dat zijn, zijn er twee. En, en het blijkt dat van je dan. Ja, hij had die, ja, dat... die baan al, Hij had de baan al voordat hij moest tekenen. Dus ja. hij was al als ploegleider aangesteld. Hij, daarna, was er, is... hij was net begonnen in die baan. Ja. Dat, dat is een beetje de, de tragiek van deze regels. Hij, hij uh, voorzag dat als hij uh, uh, dus zou bekennen in die verklaring doping te hebben gebruikt... dan zou hij dus net als Rudy Kemna bij Argos uh, voor uh, zoveel maanden aan de kant zijn gezet bij een ploeg waarvan je niet zeker weet dat die uh, zo lang nog bestaat. Nee, maar je zou dus kunnen zeggen, toekomst, dat maakt wel. helemaal niet uit. Je, je moet gewoon eerlijk zijn. Op een gegeven moment moet je gewoon eerlijk zijn, toch? Ja, ja. ja maar als, als ja. daar je eigen toekomst... Ja, ik vind het allemaal wel makkelijk gezegd, hoor. Ja, als als, als, ja, die als die daar persoonlijk toekomst anders, mee in, in, in het geding is... dan kun je wel als buitenstaander zeggen, je moet eerlijk zijn. Maar uh, soms uh, is een luchtje om een best wil. Want ik zou niet zeggen dat dit best wil is, maar vanuit jouw ja. onblijheid misschien wel. In, da in, die, in, die, in dat daglicht wordt het wel gezet in die wereld. Leugen van eigen eigen wil, zo wordt er naar gekeken. En dat is, kijk, als dat wordt gevraagd en je maakt een nieuwe stap, als die jongen misschien beter wordt voorgelicht en die zegt van joh, als dat wordt gezegd van bekend nu, en als de, dan, dan ben je er vanaf, en over zes maanden begint het weer opnieuw. Als je nu niet bekend en er komt uiteindelijk toch een keer uit, dan ben je definitief nooit meer in het wielrennen. Nou, dat hebben ze vooraf gezegd. Ik ja, ja. Ja, vraag me af ja. of dat goed is uitgelegd. Want als, ja, dan is het inderdaad een hele rare overeenkomst dat je dat dan niet inziet. Dat je niet over die zes maanden heen kan kijken. Ja, dat, ja, is dat is natuurlijk dan, de consequentie die Belkin heeft getrokken. Het is niet gezegd dat Jeroen Blijden... nu uh, bij andere ploegen niet meer aan de, aan de bak zou komen. Nee, oké, okay, ja. maar je, je, je verzwakt je positie natuurlijk wel... als, ja. als, als mens in zo'n ja. situatie. Ja. Ja. Maar als ja. ik jou zo beluister, word, Jongman... vind je dan de... De reactie van Belkin om hem op straat te zetten overdreven? Nou, overdreven wil ik niet zeggen, maar ik, ik, uh, ik vind wel, als je een paar stappen terug je de vraag moet stellen waarom Belkin uh, met Jeroen blijven in zee is gegaan. toen deze hele discussie uh, naar Armstrong en naar Rabo zo actueel werd. Oeh, uh, nou ja, als je nou weet dat uh, in die categorie, renners van die generatie, er zoveel gebruikers zijn geweest. en je weet dat het met de TVM's gebeurt. Ja, Ik weet niet of je dan met Jeroen Blijlevens in zee had moeten gaan. Nee, maar dan dat... kan je met niemand uit die uh, periode meer in zee gaan. En, en wat los je ermee op om hem te ontslaan? Wat, wat, wat is het gevolg daarvan? Oké, okay, nou, die jongen is geen ploegleider ja, het is schijnbare meer. Schijnbare geloofwaardigheid. Ja. Ja. ja, het is de geloofwaardigheid. Het, ja. is, het, is, de het is alleen voor de, de, de buitenwereld, ja. Nou ja, goed, maar daar, kan je je daar niks bij voorstellen? Dat ze, ik... dat ze die afspraken hebben gemaakt en dat je er dan vanuit gaat dat iemand... Uh... Nou, daar dan ik... in ieder geval eerlijk over is. Ja, ja. maar ja, hoe naïef Kom. ben je? Als die dat hele verleden daar uh, licht van uh, 98% is gebruikt, heeft gebruikt... Mm -hmm. dan zijn er uh, 45 uh, ploegleiders in dat wielrennen nu. En die, zijn, die vallen in die, twi in die 5% van niet. Ja, dat lijkt mij niet, maar goed. Maar Kijk, dan ik, ik, ik, ik vind het goed dat ze proberen dat, de, hè, dat je dat, dat, je dat in, in, uh, initiatief toont... van oké, okay, je moet tegen dat je het niet gedaan hebt. Maar wat Bart zegt, ja, hoe naïef ben je als je verwacht dat die mensen dat allemaal niet... En Moet je dan eigenlijk wel met die mensen uit die tijd in zee gaan? Überhaupt ja. in zee gaan. Moet je überhaupt mm -hmm. wel die kans geven om weer in die situatie terecht te komen? Dan kan je beter zeggen van jongens... nee, we gaan alleen maar met nieuwe mensen. En dat is in het voetbal, er komen nieuwe, nieuwe coaches... Ja. andere manier van denken, andere manier van doen... Dat is uiteindelijk. Dan ben je echt nieuw bezig. Ja, maar dan heb je ook de verzekering nog niet, Bart. Nee, dat nee, er, nee, nee Dus, dus, ja, dus het, het blijft voor de, voor de buren wat dat betreft. Ja. Dus, maar goed, uh, dat maar ik, ik, zou, ik opteer voor gewoon een generaal pardon. In feite, voor al deze mensen. Want je zet ze natuurlijk voor een bepaalde keus. Nou, en de Blijlevens is daar inderdaad een voorbeeld van. Die was bang voor zijn baan voor volgend jaar. En niet voor dit jaar, hè? Want dit jaar zou hij wel uit kunnen zingen. Maar het, voor, het ging natuurlijk voor volgend jaar, want dan was onduidelijk of de Blanco-ploeg of die een sponsor had. Mm -hmm. Nou, en op het moment dat hij natuurlijk bekend op dat moment, dan weet hij de jaar of dan weet hij bijna zeker volgend jaar dat hij niet gekozen wordt of gevraagd wordt bij een andere ploeg om daar ploegleider te worden. Dus hij heeft gewoon voor zijn toekomst gekozen op dat moment. Nou ja, Steven ja, van Stefan. Uh, Steven de Jong, die, die werd ook weer werd al direct, uh, direct weer gevraagd. Ja. Dus ja, ik denk, We zijn hier ook die wel die vaak roomser dan de paus. Want in Spanje hoor je er helemaal niemand, niemand ja. over. Ik geloof dat alleen Olano. Olano is nu dat uit is de. de uh, Olage ja, ja, al uit Ray, de, de Welt uh, ja. uh, nou ja, belangrijk, maar die is de Atletencommissie van uh, het Australisch oh, Comité is, gezet. Ja. Dat lijkt me niet zo erg. Maar Jalbert die is zijn baan kwijtgeraakt bij Antenne 2. Jackie Durand was. Uh, analist bij Eurosport, die raakt de buin kwijt. Dus ja, het is wel een raar soort moralistische ja. uh, uh, toestand, dan door. Een Fierenke wordt gevierd in, ja. de, in de Tour. Ja. ja. ja. Maar hoe komt, dat? hoe komt dat? Nou ja, het Huren is een hele rare spagaat terechtgekomen. Uh, ja, het, het is. Het is een realiteit en verbeelding lopen door elkaar heen. Het is, het is heel diffuus en uh, het, is, het is een krampachtige poging om, om die uh, sport schoon te maken. Uh, door een soort radicale breuk met het verleden te maken. Maar ja, dat kun je niet doen. Want, nou ja, wat, wat het publiek al staat nog steeds langs de kant. Ja, daarom. Maar we zitten of als er nou wel te kijken, niet he? gebruikt wordt. Of het ja. nou wel generaal pardon of niet. Nee. Die berg staat voller ja. dan ooit. Ja. Dus ja, het, het lijkt ook wel dat een select groepje heel erg druk bezig is met dat moraal. Ja. Ja. En met scoren en iedereen aan, ja. uh, aan, aan de Aan de hoogste boom. Aan de hoogste boom ja. hangen. Ja. En uiteindelijk 99% van de mensen die haalt de schouder op ja. en die zegt ik ga lekker kijken. Want ik vind ja. het mooi. Ik ben ook gepakt. Ik weet ook dat er veel gebruikt is geweest. Misschien ja. wordt er nu nog steeds wel gebruikt. Nou, het maakt me eigenlijk niet eens uit. Ja, maar dat is natuurlijk dus ik, de kern van de het huurrinnen. Ja. Het is een hele aparte sport. Ja, het is, het is, het is, het is vermaken. Het het is, is, dat uh, zal altijd zo blijven. En dat moeten we gewoon accepteren ja. met z'n allen. En je moet gewoon zorgen dat die, dat, die, dat die controles streng zijn, dat de straffen streng zijn. En dat je weet van jongens, je kan uh, 15 jaar later kan je nog, uh, kan je nog gepakt worden. Want alles wordt bewaard. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn dingen en, en die, hè, die dan wel, wel... En als je het dan nog steeds doet en je wordt gepakt, dan moeten we dat accepteren. Net als dat de dieven rondloopt in ja, deze daarom. maatschappij. Ja. En dat de mensen de belastingen oplichten en weet ik allemaal wat. En te hard rijden. En de... Mensen, is nou eenmaal zo? Hoe heb jij, Bart, wat jij, jij vond, het, uh, dat zei je in het begin uh, van het Sportforum... een, een mooie tour, hè? Een ja. nou, niet nou, direct ik, spannend. Ik spannend. Nee, <laughs> nee. nee. Ja. niet direct spannend, maar een redelijk sensationele tour. Ja. Uh, is, er, is er niets in jou dat zegt... Wacht even, even denken. Vraagtekentje, vraagtekentje. Ja, maar dat, we hebben net uh, uh, gehoord uh, bij Gio Lippens... dat uh, Tony Galopin uh, de klaskaas van Sebastian wint. Dat is een grote talent die... Uh, Afgelopen week in de Tour helemaal niks gepresteerd heeft, tot mijn verbazing. Want die had ik hoog zitten. En die uh, is dan een week later in staat om iedereen. Uh, die heel goed was in de toer. op achterom te rijden. Ja, daar kan ik ook mijn vraagtekens bij zetten. Maar die en kan ik ook zetten oh. straks. als Joost uh, Bolt. Uh, weer iedereen op de 100 meter. Op de WK achter zich laat. Dus ik denk dat je toch. Ja, maar dat is toch best erg. Dat je eigenlijk. hebt ook niet alleen maar over wielrennen. maar dat je misschien bij heel veel verschillende sporten daar een vraagteken bij moet zetten ja, dan, tegenwoordig. Dan kun ja, je precies niet meer kijken, dan hoef je niet meer te gaan kijken. Als, ja. je, als, je, als, je dat, als je inderdaad zo moralistisch bezig bent, dan kan je zeggen van uh, oké, okay, dan zet ik de televisie uit of ik ga niet meer heen. Want ja, je, je weet het niet, je, dat je bedonderd wordt, hoor je vaak pas achteraf. Mm -hmm. Nou, en dan kan ik er nog relatief uh, redelijk mee leven. En ja. zeker als het met wielrennen of wat het wielrennen betreft, maar als ik al vooraf uh, dat soort vraagtekens ga stellen ja, of uh, neerzetten... Dan, dan moet ik gewoon niet meer kijken. Dan moet ik er helemaal mee stoppen. Heb jij dat bij voetbal? O nee, ho hoe, nee, ik... hoe werkt dat voor jou? Nee, ja, nou ja, ik, ik ga niet naar wedstrijden uit de Chinese euh, hoogste divisie kijken. Want die zijn allemaal omgekocht. Maar ik heb <inzend> nog steeds het vermoeden dat bij de Champions League dat het meevalt. En er zal best af en toe ook wel wat gebeuren. Zeker in die voorrondes. <inzooch> er valt geld te verdelen, dus nou... Er kan best wel eens een speler omge omgekocht zijn. Of een keeper, of een scheidsrechter, of wat dan ook. Nou, uiteindelijk maar zo, is, zit, zo zit je toch niet te kijken. Uiteindelijk is het ook vermaak. Ik bedoel, mensen gaan ook naar een film die niet echt is. Ja. Het is een soort van vermaak. Mm -hmm. En dat accepteren mensen. Die kijken naar nou, nou, ik heb genoten en ik ga door met het leven. Ah. En ja, ik denk dat ieder mens in de wereld wel begrijpt... Dat, dat het leven niet eerlijk is. En dat het niet altijd... Dat hoop je natuurlijk wel. En je, je gaat er wel vanuit. Maar op een gegeven moment moet je gewoon kijken... En, Kijk, heel veel mensen kunnen ook heel veel presteren, gewoon echt op natuurlijk normaal eten. Hoor. Dan, dan moeten we niet onderschatten wat het verschil is in genetisch talent. Mm -hmm. ik, bedoel, ik ben ook opgegroeid met jongens die op 10-jarige leeftijd allemaal hetzelfde waren. En op 16-jarige leeftijd rijden gewoon vier keer omheen, terwijl ik precies dezelfde training heb gedaan. Je bent gewoon beter. En mensen die langs de kant staan, moeten niet denken dat iemand die heel hard fietst, dat dat echt alleen maar kan door, door iets raars. Nee, je kan enorm veel presteren als mens. Door heel goed te trainen, heel goed te leven... en zo'n jongen die een week die in de tour helemaal naar beneden zit. Ja, dat is precies wat je met trainen bereikt. Je gaat jezelf helemaal afbranden. En dan ga je herstellen. En dan compenseert het lichaam. Het lichaam gaat stress, er wordt stress gecreëerd... en daar gaat het lichaam op aanpassen door sterker te worden. En dan kan je binnen een week tijd kan je juist dit ja. heel goed doen. Dit is precies het voorbeeld van wat je met trainen wil bereiken. En als mensen dat dan zeggen van ja, dat is dus doping. Nee, ja, dan, is, dan ga je verkeerd denken. En dan vergeet men de trainingsleer die er ook nog is. Ja, maar het is niet zo gek toch dat mensen zo gaan denken? Nou ja, het, ja. Dat, dat kan. Maar je moet ook dan ook wel de andere kant laten zien... dat dat, dus dat eigenlijk daadwerkelijk wel mogelijk is. Ja. Maar, maar dit voor... verhaal wordt misschien wel te weinig verteld. Mm -hmm. Er zit er misschien wel te weinig kennis... Eh, om het eh, publiek daarover voor te lichten. Want dit is natuurlijk wel een heel goed verhaal. En ja. Ik heb het tijdens de tour niet gehoord, maar het maar ja, is misschien het is ook wel ook uh, ja, een, een soort verplichting, uh, onder andere van de journalistiek en van radio en televisieverslaggevers, om ook dat verhaal te laten horen. Dat ja. het dus eigenlijk wel kan, gewoon op een boterham met pindakaas. Nou ja, zeker één dag klassiekers, weet je. Als jij in de tour rijdt en de derde week rijd je in één keer uh, drie tanden zwaar naar een berg op, ja, dan wordt het een beetje ineens twijfelachtig. Ja. Maar goed, weet je, er wordt in de tour ook nu met vermogens gekeken en, uh, die worden allemaal vaag uitgerekend. Daar worden alle conclusies uitgetrokken ja. die ook allemaal vaag zijn. Want het kan helemaal, je kan helemaal niet op, op gezicht, op tijd een stopwatch... En, en dan iemands gewicht denken te weten en, en uh, vermogen uit, uitbrekenen. Dus er kan veel meer dan men denkt. Ja. Het hoeft niet altijd slecht te zijn. Maar is dat dan wat we doen? Praten we elkaar misschien dan gewoon te veel na zonder... Nou ja, nou, dat waar, waar we vanaf moeten is, moet is, is de, de, de achterdocht... en, en elke uh, uitzonderlijke prestatie meteen uh, onder verdenking plaatsen. Ja, Durven durf te genieten van sport... Ja. Maar je mag het wel onder verdenking plaatsen voor jezelf. Maar ja, moet je het altijd uiten? Hè? La, la, la, wacht daarmee tot het moment dat het bewezen is dat je inderdaad uh, bedonderd bent. Ja, maar het wordt hè? ons toch wel moeilijk gemaakt? Of vind je dat niet, Valentijn? Nee, nee, ja, ik heb... ja, wie is ons? Ja, ik denk het <lacht> publiek niet. Nee, nee. ik nee, voel me ook publiek. Ons is hè, het Ik toch word een bepaald... ergens heen gestuurd om voor het publiek te kijken van uh, wat, uh, wat gebeurt daar. Hè? Te registreren en daar wat over te schrijven. Het wordt mij ook niet echt moeilijk gemaakt. Nee. Het is misschien ook wel naïef. Dat weet ik niet. Misschien ben ik te veel liefhebber. Dat zou ook kunnen. Dat je dat je, dat je, dat je, je oog, oogklep oog oogkleppen Nou ja, of uh... het kan je gewoon niet schelen. Of er wel nee. of niet doping nee. wordt gebruikt. Dat nee. kan ook. Ja, maar in in, in wielrennen gebeurt zoveel meer. Zo. In wielrennen worden ook wedstrijden verkocht. Ja. Er worden ook uh, rekeningen verwerkt. Waardoor ja. de een wint en de ander niet. Ja, dat, dat weet je ook niet. Maar nee. op die waaien kan je op drie weken leven. Ja. ja. Die jij ja. Dat is toch geweldig. Die onthou je, heel langer, lang nog. Ja, langer nog. Die, langer nog. Ja, ja. <laughs> ja, ja nou, dus dus is dat is payment. zo mooi, is dat? En uh, ja, als uh, in het uh, groepje komt het door. Nou, het blijkt nou dat hij geslikt heeft. Nou, prima, ik geloof het wel. Maar ik heb wel genoten van een geweldige etappe. En het is misschien fout om zo te redeneren. Uh, dus maar. Uh, maar komt er nog, als er, er komt nu nog wat naar buiten, stel. He, dat dat, dat gebeurt niet nu meteen, maar over een tijdje horen we dat er ergens in de top 10 in deze tour dat het, dat het niet klopte. Maakt jou dat nog wat uit, Bart Jongman? Nou ja, het, het maakt me journalistiek uit, maar het maakt ja. me niet moreel uit. Het is niet dat ik dan uh, daarmee de sport verkette of de, de sportman verkette. Nee. We nee. hebben ja, vandaag weer een bekend in, in tennis, die ene, uh, een atleet. Torschi. Torschi, ja. ja. ja. En die wordt dan drie maanden geschorst. Ik bedoel, wat heeft hij? Volgens mij bestaat het in andere sporten niet eens dat je drie maanden geschorst kan worden. <lacht> maar wordt het gelijk twee jaar geschorst? Muren wil ja. Die <lacht> die rennen wel, ja. Ja. Ja, en ja, bij ons is het schaatsen ook. Ja. En, dan, en dan wordt iemand betrapt en denkt drie maanden mag je weer tennis. Ja, wat zijn dat voor maatstaven? Dat vind ik dan daar, daar verbaas ik me dan ook wel om. En ook in dat feit waar waar ik dan over begon in het begin, dat vind ik echt kwalijk als atleet. Dat en dat vergeten we dan even dat al die al alle papieren daar zo op straat liggen. Ja. En dat, vind ik heel, dat, dat klopt natuurlijk ook niet. Op welke manier ben jij daarmee bezig als, als coach? Ik bedoel, uh, laten we kijken naar Sochi. Ben, denk, kan jij nu al denken, ja, nou ja waarschijnlijk zijn er mensen uh, druk bezig... Met, uh, met het gebruik van verboden middelen. Dat is thuis bijna <laughs> niet tegenop te, te trainen. Of nee, denk ja, je gewoon en, helemaal nee, niet zo? Ja, het, het zit niet in mijn systeem om zo elke dag op te staan... en te zeggen, van, hoe ga ik met mijn atleet om... om, om en dat tegen te komen. Nee, daar ben ik misschien ook heel naïef in, maar ik denk dat het bij ons in, in onze sport wel meevalt. Maar goed, je hebt met mensen te maken en dat blijkt dat dat zal dus ook zullen dus per, per procentueel zijn er mensen gepakt, dus dat klopt. Uh, maar dat is heel weinig. En ja, kijk, je weet je weet het Oostblok moraal het Russisch moraal als mm -hmm. er gepresteerd moet worden, als de prestige op het spel staat, dan gaan er ineens in dat soort landen kunnen er best rare dingen ontstaan. Ja, daar, hou je, daar denk je wel van, nou ja, ik hoop maar dat dat niet gebeurt. Ja. Maar heb jij er mee te maken gehad, bijvoorbeeld met de, de Belgische Schaatsen, die eigenlijk in drie jaar van uh, rolletjes ineens op het ijs staat en verschrikkelijk goed presteert? Dan kan ik me voorstellen dat de buitenwereld of de buitenwacht denkt: van... hé, hey, wat is daar aan de hand? En, ja, dat is en dat dat is, je net dat is je het, het verhaal verteld, maar dat is dan wel interessant om dat verhaal voor het voetlicht te brengen, waardoor je duidelijk krijgt van dat er inderdaad ook op een normale manier gepresteerd kan worden. Nou ja, dat is natuurlijk scorebord, jou, niet journalistiek, ja. maar scorebord-analyse. Van de van het mensen. Dat, oh, hij komt in één keer op. Oh, dan moet dat wel uh, weer ja. verdacht zijn, weet je wat? Terwijl als je het gaat analyseren. Maar dat is vaak inderdaad ja de, het oppervlakkige van, van veel. Bedoel, we doen er zelf ook aan. Op andere gebieden waar we dan wat minder wat van weten. Ook conclusies trekken op, op koppen in een krant. En weet ik allemaal wat. En... Als je in een, achter een atleet gaat kijken, de diepte in gaat van een persoon... en je ontlegt dat op tafel, ja, dan kijk, krijg je de waarheid. En dan is dat vaak wel allemaal te verklaren. Zullen we er gewoon over ophouden? Ja, prima. Ja. Ik wil nog wel heel even bij de Tour de France blijven. Want uh, uh, directeur Christian Prudom van de Tour... die, uh, die, heeft, die ziet eigenlijk niets... In het, uh, in het feit uh, dat hij. Uh, nou, hij wil eigenlijk helemaal geen vrouwentour organiseren. Wat vind jij daarvan? Want Marianne Vos heeft gezegd: ga daar alsjeblieft ja. even over nadenken. Ja. Uh, wat. Nou wat, uh... ja, ja, wat ik van vind is heel belangrijk. Maar wat ik wel even denk, moet benadrukken is dat uh, de tour natuurlijk een, een commerciële onderneming is. Ja. Zo'n zo verzoek uh, zou eerder op zijn plaats zijn bij, bij een bond die uh, een verplichting heeft om. om uh, Qua seks uh, gelijke kansen uh, te verstrekken. Ja. Maar Perdom die redeneert waarschijnlijk gewoon puur vanuit het feit dat die vrouw door uh, verliesgevend is. En uh, nou, daar heeft hij geen zin in. Maar hoe nee. weet hij nu of het verliesgevend is? Misschien is het nou, wel Hij Heeft, erva heeft er ervaring mee? Hij vindt ja. het uh, voorstel niet praktisch en niet realiseerbaar. Dat, uh, dat heeft hij meteen al gezegd. Ja. Hij was ook niet te spreken over de werkwijze van Vos en haar collega's die het voorstel lanceerden ja, in dat is een flag. open brief. Ja, ja, dat laatste is weer typisch uh, zo'n Franse die Franse arrogantie natuurlijk. Die is natuurlijk gepasseerd die kerel. <laughs> en die die uh, maakt gelijk hak van zo'n plan. Ja. Dat ja de, en zo, en zo dan, dan wordt hij nog gepasseerd door een vrouw ook. Nou, dat vinden ze wel helemaal verschrikkelijk. Nou, ik, ik vond het uh, stuitend om te lezen. Ik denk van, kom dan met bewijzen. Laat, laat dan zien waarom het inderdaad niet rendabel zal zijn. He, uh, heb je er onderzoek naar gedaan? Nou, het is zo kort na die petitie. Er is natuurlijk totaal geen onderzoek geweest. Nee, nou Vos, uh, dat is dan wel weer goed nieuws. Laat zich uh, door de uitspraken van Christian Prudom niet uit het veld slaan. We hebben.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 geschoten, maar wij zien zeker wel mogelijkheden voor een vrouwentoer tegelijk met de mannen. Maar Jongman. jong, man. Hooggeschoten? geschoten, ja, hooggeschoten, ja. Altijd mis. En diep gevallen. <laughs> nee, ja, ja ik, ik, ik, ik, ik denk dat de perdom uh, reactie uh, vooral is ingegeven door het idee om uh, die twee evenementen in elkaar te voegen. Ja, dat, dat lijkt me een, een tamelijk onmogelijke operatie logistiek gezien. Ja. Met de reclamekamer afgaan en, reclame af en, en uh, veiligheidsmaatregelen. Dus ja, dan zou je het dus los moeten koppelen van de tour. En dan, dan zie ik echt geen een levensvatbaarheid. Ik zie uh, de, de vrouwen bij de Waalse Spel bovenkomen. Ja, er staan allemaal mensen te wachten op de mannen. En die vinden het ook wel leuk om dan als een soort voorprogramma de vrouwen te zien. De Giro, die wordt er ook georganiseerd voor vrouwen. Ja. En dat is een groot succes. Nee, dat, dat is natuurlijk zo, ja. Maar goed, in, in Nederland is ook uh, de Holland Ladies Tour uh, georganiseerd. Die is inmiddels uh, terzijde, volgens mij. In ieder geval is dat nooit een uh, groot commercieel succes geweest. En radio en tv uh, besteden er geen aandacht aan. Bart, zie jij daar heil in? Nou ja, ja, ik denk dat organisatorisch voor die tour uit, uh, wat ze vroeger een keer gedaan hebben, dat dat inderdaad logistiek bijna niet te doen is. Maar goed, ik denk dat je dat. Dat de Tour dan een op zich staand evenement moet worden. Want als de Giro lukt voor de dames, ja, dan zouden ze dat in Frankrijk ook. Maar goed, het is wat Bart zegt, is commerciële instellingen. En als het verlies leidt, dan gaat het gewoon van het lijstje. Ja. Heel simpel. Maar ik heb het idee goed, dat laatste, Vos en haar er niet op gaan geven nog hoor. Nee, dat moet ze ook niet doen. Nee. goed. Maar dat is natuurlijk de topsportmentaliteit. Ja, die geven niet op. Maar ja, of je bijen. erbij komt uh, hè, met uh, allerlei bonden en dit soort organisaties. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Vanavond, Valentijn Driessen begint nou. het voetbalseizoen. Nou ja, ja is al ja. begonnen we hebben het al even over Utrecht gehad. Maar in Nederland, uh, dus Johan Kruijsgaal tussen Ajax en AZ. heb je. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vroeg het je net ook al uh, tijdens uh, het NOS Journaal. Heb je het gemist? Ja, ik ben dolblij <laughs> dat het weer begint. Ik ben ja. zo blij dat we woensdag op vakantie gaat. Maar dat ligt aan de vakantiespreiding in <laughs> Nederland. Maar uh, nee, ik ben blij dat het weer begint. En dat het ergens om gaat. Mm -hmm. uh, de Johan Cruijffschouw gaat, uh, ja, gaat dan eigenlijk weer nergens over. <laughs> maar uh, nee, volgende week gaat het uh, echt beginnen. En, uh, ja, de, ik kijk daar wel naar uit. Uh, de laatste officiële wedstrijd was de Confederations Cup. En uh, we zijn nu een maandje verder. En het mag wel weer beginnen. Nou, ik kan maar... geen maand zonder. <laughs> ik kan eigenlijk geen dag Blijkbaar zonder. Blijkbaar niet hè? Ik kan eigenlijk kijk geen dag zonder. Kijken, schrijven, alles. Um, praten? Vanavond krijgen we een beetje zicht op de elftallen van, van Ajax en AZ. Uh, Gertjan Verbeek heeft al gezegd: uh, natuurlijk, Ajax is de grote favoriet. Er is weinig veranderd. Die kunnen terugvallen op uh, automatisme. Op ja. Ja. Uh, ben je benieuwd om AZ? Ben je benieuwd naar AZ? Nou, ik ben wel benieuwd of ze het beter doen dan vorig jaar. Hij heeft uh, vorig jaar veel uh, ingeleverd. AZ is financieel weer uh, boven Jan hè, na het Scheringa uh, tijdperk. En ze kunnen nu ook weer wat doen op de transfermarkt. Hebben ze ook gedaan. Ze waren heel snel. Ze wisten exact wat ze wilden hebben. Die jongens hebben ze allemaal binnengehaald die ze graag wilden binnenhalen. Dus ik ben benieuwd of ze inderdaad weer rond de plaats 5 uh, gaan meespelen. En als dat inderdaad lukt, dan getuigt dat wel van... Uh, ja, dat het in de organisatie waar AZ gewoon goed zit. Hè? Mm -hmm. Met uh, Toon Gerbrands, uh, met Verbeek op het technische vlak. Staat er staat daar gewoon een, ja, een hele solide organisatie. En daarmee kan je dus in de top van Nederland meespelen... op het moment dat je gewoon een goed beleid voert. Ja. Topsportbeleid eigenlijk door twee mensen die echt uit de topsport komen. En dan zou dat top... ook lukken met jonge jongens. Wat zijn jonge nou, jongens? <laughs> Nederlandse top. Ja, veel, veel jonge <laughs> ja. jongens. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, je ja, moet dat niet gewoon in heel het, uh, Nederland en... terug. Ja, moet dat niet gewoon, Nederland moet een bakermat zijn voor opleiden van jong talent. Gewoon klaar uit. Ja, maar daar dat zijn we, je... dat zijn dat we al. Dat zijn we al en dat, uh, ja, daar zijn we redelijk succesvol in. Alleen ja, wat je daar wel in ziet, dat je de absolute top, die kunnen we op dit moment niet opleiden. Hè. De nieuwe Wesley snijder, die laat nog op zich wachten. Hetzelfde als het nieuwe van de vaart, nieuwe Robben. Mm -hmm. Dat is ook persoonlijk talent. Tersie. Dat is ook persoonlijk talent. En ja, waar die blijven, die ontbreken wel een beetje. Nou, is die... maar, hè, niet van, van dat statuur... Nou ja, die kan, moet dat nog bewijzen dat hij van dat statuur is. Uh, hij heeft wel een hele goede stap gemaakt, denk ik, door naar PSV te gaan. Eerst een tussenstap in Nederland. Maar je ziet bijvoorbeeld Strootman en jongens ook van, uh, van Ajax... met welke clubs ze in verband worden gebracht. Het is subtop van de grote competities. Niet meer met de grote clubs, niet meer met Real Madrid, niet meer met Barcelona. En die stap die hebben we, die kunnen we eigenlijk al niet meer maken met uh, onze talenten. Nee, maar maak je daar zorgen om als voetbaljournalist? Of? Nou, als voetbaljournalist... Ik, ik vind het wel heel jammer, maar ja, ik kan me er wel zorgen om maken. Maar ik, het is natuurlijk ook realistisch gezien. Mm -hmm. Is het waarschijnlijk niet meer te doen. Aflaai was de laatste. Nou, uh, die, uh, die is uh, vaak ziek, zwak en misselijk. Hij heeft Een paar wedstrijden heeft hij het aardig gedaan. Maar het niveau is waarschijnlijk te hoog. En Het zegt wel iets over onze Nederlandse competitie. En ja, Dan kan je terugkoppelen naar SU utrecht wat daar gebeurt. Ja, Luxemburg is natuurlijk wel heel erg. Maar je bent wel het Denemarken van Europa geworden inmiddels. Ja. En dan moeten we hopen dat dat niet een voorbode is van. wat van nog meer, meer. Nederland... Ja, nou ja, precies. Als je zie hoeveel mensen en hoeveel spelers ze zijn weggegaan. en het zijn geen van alle topspelers. Het zijn niet jongens voor. Uh, wat ik al eerder vertelde: Real Madrid. Nee. Kijk, als ze die allemaal weg. No Norwich uh, haalt uh, van Wolfswinkel. Nou, dat die zit dan net bij het Nederlands helftal. Ja, Norwich, waar, waar hebben we het over? Dat is gewoon middenmotor Engeland. Als die dat soort spelers weghalen uit je competitie. dan. Verzwakt het wel je competitie? We hebben nu wel een buitenlander uit de uh, jeugdopleiding van Barcelona, Krikic ja, bij, ja. Uh, bij Ajax. Ja. Uh, ja, dat is dan eigenlijk ook die gaat Ajax opleiden dan hè? ook. Ja, weer oh, dan gaat hij weer. Ja. Ja, ja, ja, want het is jonge, een, een, een herstart. Ja, die kwam uh, als 17 jaar, geloof ik, uh, bij Barcelona met de uh, tonggroffel binnenwaaien. En is vervolgens weer met een hele zachte tonggroffel vertrokken naar Milan. En die moeten nu weer, uh, ja, bij, bij Ajax sinds hun carrière weer uh, een beetje op poten zien te krijgen. Ja. Interessant. Ja. Ben je, ben, ja. Na, naar wie ben jij het meest benieuwd? Naar welke club eigenlijk, Bart Jongman? Naar nou, welke club ben ik het meest benieuwd? Naar PSV, denk ik. Ja? Ja. Ja, dat is wel heel interessant. Het, nou ja, twee jongens, we hebben... Uh, een hele generatie gehad die al heel jong besloot om uh, naar de grote clubs in, in Londen te gaan. Uh, en, en andere Engelse clubs om, om daar opgeleid te worden. Dat die nu weer terug zijn gekomen, Buma, Buma en, uh, en Rekik. Dat is natuurlijk wel een heel interessant elftal. En wat je ervan ziet, voor wat het waard is in oefen het dat ziet er wel uh, in ieder geval uh, leuk om te zien uit. Ja, volg jij het... Uh... Hart? Zijdelings. <laughs> maar PSV heb ik altijd wel iets gevolgd. Dus ik ben erg benieuwd naar CoQ. Ik vind het mooi dat er um, ja, jonge coaches uh, iets nieuws neer gaan zetten. En ja. Ik ben heel erg benieuwd, ook gewoon vanaf nu, zeg maar drie jaar. Een drie jaar traject. Hoe dat zich ontwikkelt. Dat heb ik bij de boer natuurlijk ook gezien. Ja. Dat vind ik enorm interessante processen. Dat een club gewoon zegt van we gaan daarvoor... En al dat gescore en die, die, die, die, die, die ramcoaches voor, uh, voor een half jaar of voor een jaar. Nee, ga nou eens echt een, een visie, een termijn en, en ja. hou dat vol. Mm -hmm. ja, Positioneer ja. je als club zo en dan word je als club zoveel mooier, zoveel interessanter... dan dat hak op de tak en dan weer die coach ja. halen voor, voor, een, voor een stressmoment te creëren. En dan weer dat, dat daar kijkt niemand meer naar. Nee. Nee, want dat gaat, heeft PSV natuurlijk wel geleerd van het... Eigenlijk van vorig jaar. Uh, advocaat werd gehaald. Nou, het moest binnen instant succes uh, zouden komen. Van Bommel werd gehaald. Nou, oude routinier. Die zou de zaak wel uh, vlot trekken. Maar dat lukt allemaal niet. Je kan veel beter beleid voeren. En dat is Frank de Boer. En bij Ajax zijn ze daar natuurlijk mee bezig. En heel succesvol. Dat hebben ze bij PSV ook gezien. Dus nu spelen ze ook die kaart. En ze hebben voldoende geld om eventueel te investeren. Maar ze hebben voor mij hebben ze toch wel aardig wat betaald. 8 miljoen, meen ik. Maar... Het is niet het uitgangspunt meer. Niet het beleidsuitgangspunt om te zeggen van... we kopen maar alles wat los en vast zit. Alleen ja, Europees zou je daarvoor op de blaren gaan zitten. Want ja, PSV moet blij zijn als ze zult de Waageham afkomende week uh, overleven. En daarna moeten ze tegen een club uit de, een van de topcompetities in Europa. Nou, dan ga je, dan ga je, dan ga je er onderdoor met zo'n heel jong elftal. En dan moet je de Europa League in. En nou ja, daar word je wel sterker van en wijzer van. Maar... Ik denk dat uh, onze rol daarin uh, groot is uitgespeeld. Alleen, ja, mits Ajax deze selectie bij elkaar houdt... zou die wel eens de uitzondering kunnen zijn waar we allemaal op hopen. Ja, nou, maar goed, Ajax, in, uh, toen ze de Champions League won uh, met uh, Van Gaal... waren er ook allemaal jonge jongens. Ja, ja, nou, en dat, dat was ook een uitzondering. Nou, dat was wel... Maar goed, daar, ik denk en, dat, dat je dat dat daar wat moet opteren. Ook... Het, dus het was zelfs is, maar dat was een ander buitenland. Ja, het borstmann was er nog niet. Dus uh, ja. twee jaar later was natuurlijk iedereen weg met het borstman ja. uh, in zijn achterzak. Maar nu op dit, op dit moment uh, denk ik dat Ajax als hij de selectie bij elkaar kunnen houden. Hè, er is weer een jaar extra gewerkt. Dortmund en Real Madrid waren vorig jaar duidelijk een maat te groot. Maar als je door die eerste ronde heen komt, dan kan er best wel wat leuks gebeuren. En dat zeg ik niet dat ze de finale halen, maar dat je inderdaad overwint het als Nederlandse club... is denk ik al vrij bijzonder. Misschien hou je de kwartfinale zo, ja. Ik wil even met jullie naar uh, Guus Hidding. Die is uh, opgestapt bij uh, ANSI. Dat was voor heel veel mensen een grote verrassing. Voor jou ook, Bart Jongman? Nou, ja, niet dat hij opstapt, maar het moment is natuurlijk wel heel raar. Ja. Zo, vlak bij het begin van de competitie en na het incident... met die uh, grensrechter was geloof ik, die, die uh, een duw ze hebben gegeven. Het heeft toch alles geen van een, uh, een vaandelvlucht. Is dat voor jou ook, Valentijn? Want ja. Hij had, uh, hij had zijn contract net verlengd. Ja, nou ja... Het, het... Je moet eigenlijk niet over de gezondheid van mensen. Maar ik denk dat er toch ook wel iets is met... Uh, Guus is al op leeftijd. En die had vorig, volgens mij vorig seizoen heeft hij drie maanden in een vliegtuig gezeten. Nou, dat lijkt mij echt niet gezond. En als ik hem ook zie op foto's, dan denk ik ook van... Nou, Guus, ik heb je wel eens gezonder gezien. Dus ik denk ook wel dat het, uh, dat het een complex van factoren is. Wat Bart zegt, dat zou ongetwijfeld ook hebben meegespeeld. Maar ook om weer opnieuw drie maanden in een vliegtuig te gaan zitten... Ik denk dat, dat hij het niet langer trok gewoon. Nee. En dat had hij gewoon een maand geleden nog niet zo bedacht. Waarschijnlijk. Nou, misschien is het nu het seizoen begint natuurlijk weer. En nu heeft hij natuurlijk de afgelopen twee wedstrijden... heeft hij natuurlijk weer een aantal uur in een vliegtuig moeten zitten. En reizen en doen. En dat hij dacht van, uh, joh, er is iets belangrijkers. En dat is misschien mijn gezondheid wel. Ja. Maar kan het misschien ook zo zijn dat hij uh, even heeft afgewacht... hoe een meulensteen zou functioneren. En dat hij, nou ja ik indruk kreeg dat het goed ging. Nou, Dat geloof ik niet. Nee. Het is een assistent, hè? zijn niet net even te lang door. Ja, de ja. ja, heeft wel ja. wat neergezet nog bij de ANSI. Hij, hij heeft natuurlijk een grote geldbuidel. Maar die, niemand had ooit van die club gehoord. Hij is derde in Rusland geworden. Ik geloof kwartfinale Europa League. Dus hij deed, voor de rest deed hij het best aardig daar opnieuw. Dus ja, of hij dan te lang doorgaat. Dat je alles bij elkaar afveegt. Ja. De gezondheid en je... Dan had hij misschien ook uh, richting jongeren en dergelijke. twee maanden eerder die beslissing kunnen ja. nemen. Nou ja, nu wat, wat hij altijd wel goed doet is voor zijn opvolging zorgen. En nu heeft hij er wel voor gezorgd dat René Meulersteen daar hè, hoofdtrainer is geworden. Nou, dat is natuurlijk een unieke kans voor die man. Dan moet hij nog waar zien te maken. Maar ja, dat heeft Guus natuurlijk altijd wel gedaan. Die heeft wel gekeken van, hè, wat gebeurt er na mij? Dat heeft hij ook bij het zelf al gedaan. Hij heeft ook veel oud-topsporters de mogelijkheid gegeven. En dat heeft hij nu weer gedaan. Dat is, vind ik altijd wel heel netjes van hem. Ik um, wil nog even naar uh, FIFA-voorzitter, Sepp Blatter. Die uh, het WK van 2022 wil verschuiven naar de wintermaanden. De finale staat dan gepland uh, voor de kerst, 18 december. Uh, de verplaatsing heeft te maken met de hoge temperaturen. In het. God, uh, ja, ja nou, dat was is ineens. Wat, ja. In één keer. Ja, ja. ja dat ja, was ja. op het nieuws, hè? Dat is ja. ineens. daarvoor nog nooit vergeten. Hoe is dat mogelijk? Dat dit, ja, het is toch echt komisch? Ja, dat is komisch, ja. nou, Het is net zo komisch als uh, de eerder onderwerpen die we hebben besproken. Ja, <laughs> ja. ja. ja. precies. Het is een heel komisch uh, sportforum. Het KMCB besluit om al meer vorm te geven. Ja, dat is ook. Uh, ja. beleidsvisie. Ja. Ja. Ik, ik, ik snap het nog niet. komt hetzelfde neer. Het lijkt me heel verstandig, daar kan ik ook wel zeggen. Ja, maar had iets eerder bedacht kunnen worden ja, ook. Hè? Ja, door het bijvoorbeeld niet te kiezen. Ja. He, door bijvoorbeeld een ander land uh, de voorkeur te geven. Maar er zitten natuurlijk weer financiën zitten erachter. En de FIFA moet natuurlijk ook draaiende blijven. En er moet geld binnen. Dus we zijn toch gekozen voor Qatar. Nou, was, om dan direct te zeggen van we gaan het in de winter houden. Dat was uh, net uh, te snel. Dus dan moeten ze eerst vruchtbare bodem of uh, grond voor gekweekt worden. Nou. We zitten nu twee of drie jaar later en nu kan het wel. Maar gaat het ook lukken? Gaat het, gaan, gaan de nou, competities ja. mee? Ja, want het moet ah, nog wel wat verschoven nou ja, worden. Precies. Ja, nou, uiteindelijk zullen ze mee moeten. Want de, de FIFA bepaalt, bepaalt gewoon de internationale speelkalender. De enige competitie die waarschijnlijk dwars gaat liggen, het zal de Engelse zijn. De Premier League, want die loopt door van december en januari. Ja. Uh, wordt daar gewoon gevoetbald met de kerst, met de oud en nieuw. Ja. Alleen in Nederland liggen we, geloof ik, drie weken stil. In Duitsland bijna twee maanden. Dus. Ik denk dat dat, dat dat wel gaat lukken. En dat die Premier League gewoon gedwongen wordt om, uh, om uh, ja. de zaak te sluiten. Voor, voor nou, een maand, finale van een weken. week aan voetbal. De Champions League wel zo'n zo gat. Ja. Het ja. zou kunnen. Voor ja. de kerst, het wordt even wennen. Ja. Maar het is, we hebben nog even, hoor. Het maar is uh, in 2020. Dat is volgens mij uh, gegeven. 22 ja. december of zo. 18, 18, december, 18, december, 18 december 2022, zet de nieuwe agenda. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van het sportforum. Zullen we nog heel even, vind ik leuk, voor het eerst weer na een paar weken... kunnen we weer even gokken op een wedstrijd. Gewoon oude in die open, niks geheimzinnigs aan. Ajax tegen AZ, Bart Jongman. Ja, Ajax verliest altijd die wedstrijd aan de joan althans onder ja. Frank de Boer. Dus uh, dan laat ik uh, AZ uh, met tweeën winnen. Nou, de overwinning komt dan natuurlijk steeds dichterbij als je een paar keer hebt verloren. Dus uh, ik ga voor uh, 3-1 voor Ajax. 3-1 voor Ajax? Ja, 4-1 voor Ajax. Zo. So, well, ja, ik bent... <laughs> bent niet bang, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> kan op de automatisme uh. terugvallen, dat wordt er dan gezegd. Goed, ik wil jullie heel erg bedanken. Omdat je, wat, was leuk eigenlijk. Is het voor herhaling vatbaar, Bart, jongen? Wat heb je dat wel, ja. Oh, maar maar ja. Jullie, het is, jullie de keuze. Nou ja, je kan ook zeggen. Nou, dat vond ik helemaal niks. Ik vond het leuk. Ja, vond het, het leuk ten... om met jou te doen. Kijk, keer. toch ja, ook? Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja, na een paar jaar weer... Uh, konden we toch, konden ja. we toch weer geen even toch goed, samenwerken? toch nee, <laughs> weer Nee, <niet>. weer <laughs> niet. Nou, is allemaal goed gekomen. Ontzettend bedankt Bart Jongman van de Volkskrant. Um, Vaan en van de Telegraaf. En uh, Bart Veldkamp van uh, Bart Sphinx. Mag ik het zou zeggen? Ja hoor, <laughs> maakt dat er niet uit. Maar hoe meer Bart, hoe beter. Dank jullie wel. Um, langs de lijn is er straks alweer hoor. U hoeft niet lang zonder ons vanaf uh, 7 uur. En uh, wij volgen natuurlijk ook uh, de wedstrijd van vanavond. De Johan-Kruisschaal tussen Ajax en AZ. En vanaf 7 uur zit hier Ronald Boot. Goedenavond.